Audubilah Sumil Ali Minna Shaitan Iraqjim Ismillah Rahman Iraqjim Alhamdulillah Iraqbilah Alamin Ossalatu Ashraf il-Mbia iwal Alihi wa Ashrafi il-Tajibin al-Tajirin wa Ashrafi il-Tajibin al-Tajirin Waala Tabi Ahmbi Iqsaanin il-Ayomiddin Rabbi Shraf li Sadari wa Yesirli Emri wahlu lu lu luur augdeta min lissani jeftahu rauli Emma Abad Beste broeders en zusters en genodigden en niet-genodigden Welkom allemaal bij deze bijeenkomst waarin wij inshallah een analytische blik zullen werpen op de ontwikkeling van moslimhaat in Europa in het algemeen... en Nederland in het bijzonder... in vergelijkend perspectief met de ontwikkeling van jodenhaat voorafgaand aan en aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een aantal jaar geleden nog was uh, de vergelijking tuss tussen moslimhaat vandaag en jodenhaat toen... Een groot taboe, wie zich aan een degelijke vergelijking waagde, die moest het ontgelden. En werd er van beticht geen kennis te bezitten van deze historische episode. Of kreeg gewoonweg het etiket antisemiet op zijn voorhoofd geplakt. Maar, sinds er in het Witte Huis iemand is ingetrokken die zijn haat botviert op alles wat anders is dan hij... En sinds er in Nederland een partij bestaat wiens voorstellen soms verdacht veel lijken op die van de Socialisten van toen. En sinds deze partij wellicht misschien wel de grootste gaat worden bij de komende verkiezingen, wie weet. Sinds al deze ontwikkelingen zich in uh, rap tempo opvolgen, durven steeds meer mensen die vergelijking wel te maken. De afgelopen weken alleen al heb ik tal van artikelen gelezen in kranten van historici... Van allerlei andere uh, uh, kenners en wetenschappers. En ik heb aankondigingen gezien van debatten waarin men openlijk sprak over de vergelijking tussen moslimhaat vandaag en jodenhaat toen. Maar nog steeds is dat tegen het zere been van heel veel mensen. Waaronder ook heel veel prominente joden. Terwijl zij, juist zij, overgevoelig zouden moeten zijn voor signalen in een samenleving. Die overeenkomsten vertonen met de zwarte bladzijde uit hun Geschiedenis. Nou het argument dat de tegenstanders van deze vergelijking aanhalen is dat de situatie van moslims vandaag geen enkele gelijkenis vertoont met die van de joden toen. En dat klopt ook. Als je de situatie van moslims vandaag vergelijkt met het punt waarop de joodse tragedie is geëindigd, namelijk de holocaust, dan zijn er inderdaad weinig vergelijkingen te trekken. Want... Niemand beweert dat er nu een holocaust plaatsvindt tegen moslims in Europa. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vergelijking mogelijk is met de periode die aan de holocaust vooraf is gegaan... Uh, ...zonder te claimen overigens dat die ontwikkeling in ons geval tot hetzelfde resultaat zal leiden. Dus wij zeggen niet dat moslimhaat zich noodzakelijkerwijs zal ontwikkelen richting een holocaust. Absoluut niet. Maar zelfs met deze disclaimer blijft men volhouden dat een vergelijking niet mogelijk is... omdat de omstandigheden en de tijdsgeest wezenlijk van elkaar verschillen, et cetera. Nou, wij zeggen... om een historische vergelijking te maken... hoeft het vergelijkingsmateriaal ook niet identiek te zijn. Het gaat bij een vergelijking altijd om het aantonen van gemeenschappelijke factoren. Dus lijkt op, is iets anders dan is hetzelfde. Oké, okay, en... Dezelfde ingrediënten, dat is denk ik wat wij kunnen stellen, dezelfde ingrediënten als toen zijn ook vandaag aanwezig. Maar voor de uitkomst hangt het ervan af hoe je die ingrediënten bereidt. En de stelling voor oorlogse jodenhaat lijkt op hedendaagse moslimhaat, is een stelling die absoluut verdedigbaar is. En het is mijn taak vandaag om dat te doen. En dat betoog zal ik beginnen met een korte achtergrond te schetsen van antisemitisme. Het wordt wel eens aangeduid als de oudste vorm van discriminatie. En discriminatie van Joden loopt als een soort rode draad door de hele geschiedenis van Europa. Aanvankelijk was het op religieuze gronden gemotiveerd, want christenen betichtten de Joden ervan dat zij Jezus, Isa a.s. Euh, euh, aan het kruis hebben euh, genageld. En zodoende raakte die christelijke theologie doorspekt met euh, Jodenhaat. En dat kreeg ook geregeld een praktische manifestatie in de vorm van pogroms. Dat zijn van die gewelddadige uitbarstingen tegen Joden. En Joodse minderheden in Europa, die waren ook bij uitstek geschikt om te fungeren als zondebok. Dus als ergens de pest uitbrak, dan kregen Joden daar de schuld van, want die zouden ergens een waterput hebben vergiftigd. En als er een economische crisis uitbrak, dan waren het de Joden die daar achter zaten... Uh, dus zo ging dat door. Die zondebokpolitiek is eigenlijk gedurende de hele geschiedenis toegepast op de Joden. En in de middeleeuwen was er nog enigszins een uitweg voor de Joden, hoewel uh, uh, uh, absoluut niet uh, uh, uh, aangenaam, namelijk bekeren tot het christendom. Nou, En veel Joden deden dat. Maar dat religieus antisemitisme, dat ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot wat je noemt het raciale antisemitisme. Het ging niet meer om het geloof waartoe de Jood behoorde, maar het ging om het ras waartoe de Jood behoorde. En dat was gebaseerd, later ontwikkelde dat zich, dat was gebaseerd op de leerstellingen van Darwin. En Darwin had het in zijn theorie over sterke rassen en zwakke rassen... En uh, uh, deze theorie werd door heel veel denkers in de 19e eeuw toegepast op menselijke gemeenschappen. Dus dan werd er over mensen gesproken in termen van sterke rassen en zwakke rassen. En voor heel veel denkers in die tijd was, waren de Joden het zwakkere ras en moesten ze dus worden uitgeroeid omdat ze anders zich zouden vermengen met het arische sterke ras. En dat zou uh, nadelig voor het arische ras zijn. Ik denk dat jullie hierover wel uh, op school hebben geleerd. Nou, in tegenstelling wat je zou denken, waren de Joden in Nederland vrij goed ingeburgd. Je zou kunnen zeggen, geassimileerd. Sinds 1796 genoten zij gelijkberechtiging. Dus dan kregen zij dezelfde uh, burgerrechten, net als ieder ander. En niet iedereen was daar natuurlijk blij mee. Dus discriminatie, antisemitisme bleef bestaan. Maar desalniettemin gingen ze op... In de Nederlandse samenleving er waren er bijvoorbeeld gemengde huwelijken met niet-Joden. De religiositeit van Joden nam af. Zij adopteerden, net als iedereen in die tijd, de gangbare ideologieën zoals het socialisme en het communisme, etc. En de Joodse gemeenschap in Nederland was versplinterd. Er was geen sprake van een hechte gemeenschap. Ze waren verdeeld langs allerlei breuklijnen. Langs sociaal-economische breuklijnen bijvoorbeeld, je had de rijke en arme joden. Langs etnische uh, breuklijnen, je had de uh, uh, Sephardische joden en de Askenazische joden. En ze namen desalniettemin volledig deel aan het maatschappelijk en economische verkeer. Ze onderwezen aan universiteiten, ze zaten in de politiek. En ze hebben ook op het gebied van onderwijs en kunst en cultuur een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de vorming van Nederland. Dus je ziet dus dat joden, ondanks de eventuele, of niet de eventuele, de discriminatie en het antisemitisme dat plaatsvond, ondanks dat was het geen marginale, onderdrukte of door de samenleving uitgekotste uh, uh, groep mensen die ergens opeengepakt in een ghetto leeft. Integendeel. Dus zij konden zich dan ook niet voorstellen dat zoiets als de holocaust hen zou kunnen overkomen. Er zijn verhalen bekend van mensen... Dagboeken, die dagboeken hebben geschreven ten tijde van de holocaust. En die aankwam in Auschwitz. Dus die heeft al alles meegemaakt. Vervolging, deportatie, strafkampen. En hij komt aan in Auschwitz. En hij wordt gescheiden van zijn familie. En hij vraagt aan de mensen die daar al een tijdje zitten. Wat gebeurt er? Waar gaan ze naartoe? En hij wijst naar een schoorsteen en hij zegt. Kijk, daar, daar zijn ze. Daar komen ze vandaan. Ze zijn net geëxecuteerd. Ge en deze persoon schrijft dan in zijn dagboek dat hij dat... ...niet gelooft op dat moment, terwijl hij zich bevindt in het vernietigingskamp. En pas na, na twee weken komt hij erachter wat het werkelijke doel was van de nazi's... ...en dat hij zich bevond in een strafkamp. Dus dat ontkennen en dat onwetend zijn over het uiteindelijke lot... ...is heel lang blijven doorgaan bij uh, de Joden. Nou, net als de Joden toen, om even een vertaalslag naar vandaag te maken... ...leven de moslims als etnische en religieuze minderheid in Nederland... En net als de joden toen hebben ze te maken met discriminatie en uitsluiting. Maar net als de joden toen genieten ook de moslims vandaag burgerrechten. En nemen ze deel aan het maatschappelijk en economisch leven. En zitten ze ook in de advocatuur en in de uh, politiek en in de topsport en in de academische wereld, et cetera. Met andere woorden, ook moslims zijn permanent gevestigd in Nederland. En ook moslims zijn permanent onderdeel van het maatschappelijke infrastructuur. En, net zoals de joden toen, ook heel veel moslims kunnen zich niet voorstellen dat de toekomst mogelijk een zwarte bladzijde voor hen in het vooruitzicht heeft. En ook net als de joden negeren de moslims vandaag allerlei aanwijzingen die die kant op, uh, uh, uh, op wijzen. Want genocide, beste broeders en zusters en genodigden, genocide begint niet bij vernietigingskampen. Genocide begint niet bij gastkamers. Of verbrandingsovens, of guillotines, of welk moordwapen je ook wilt bedenken. Om een bepaalde groep mensen systematisch uit te roeien, moet er eerst een, brede, of een breed gedragen opvatting bestaan in de samenleving dat die groep mensen niet deugen. Dat is de eerste stap. Er moet een opvatting bestaan dat het voor de eigen veiligheid van belang is dat die groep mensen doodgaan. En dat die groep mensen een gevaar vormen voor het voortbestaan van de eigen natie. En dat het bestrijden van hen een noodzaak is. Niemand doodt uit plezier. Er moet altijd een, een sfeer gecreëerd worden dat het een noodzaak is voor het voortbestaan van degene die doodt. Dus met andere woorden, die groep moet worden gedemoniseerd. Of soms zelfs gedehumaniseerd. Want ja, als, als het geen mens meer is, dan is het veel makkelijker om hem te doden. En een van de manieren waarop dat in geval van de Joden gedaan werd... ...is waarschuwen tegen de zogenaamde verjoodzing van de wereld. Joden zouden erop uit zijn om de wereld te domineren. Joden zouden erop uit zijn om de samenleving te infecteren met hun decadente ideeën. En er zou een doordacht plan liggen, ten grondslag liggen aan de verjoodzing van Europa. En dit werkt niet... Al deze zaken werden niet zomaar door mensen op straat uh, uh, verkondigd. Dit werd op universiteiten verkondigd. Dit kom je tegen in het werk van schrijvers en denkers, et cetera. Zoals bijvoorbeeld Wilhelm Mar. Wilhelm Mar, een conservatieve Duitse schrijver... ...hij schrijft in 1879 een boek waarin hij dit idee verkondigt. En hij stelt dat als er niks gedaan zou worden... ...dat uh, de joden dan op het punt staan om Europa over te nemen... ...en dat het vijf voor twaalf is en al dat soort uh, retoriek. En hoogleraren aan de universiteiten die spraken hierover... ...die klaagden over de verjoodzing van universiteiten... ...zoals bijvoorbeeld Martin Heidegger, die dat in 1927 deed. En verjoodsing. de term verjoodzing was ook een veelgebruikte term in de media. Er verschenen bijvoorbeeld... Prenten ...in kranten uh, van joden die dan hun tentakels over de wereld of over de aardbol hadden uh, gespreid... ...waarmee men dus uh, uh, uh, aan wilde tonen de dreiging van de naderende verjoodzing. En ergens in 1900 verschijnt dan een boekje... ...een verslag van een vergadering waarin een aantal invloedrijke joden plannen zouden hebben gesmeed... ...om de wereldheerschappij over te nemen. Het boekje, of de, het verslag daarvan, de protocollen van de wijze van Sion. En voor degene die dit idee al verkondigde, was dit natuurlijk het ultieme bewijs dat de verjodsing een feit is. Want als de joden het zelf claimen, als de joden zelf plannen maken over hoe ze de wereld gaan overnemen, ja, dan heb je natuurlijk uh, uh, uh, geen bewijs. Al-i'tirafu seyidul adilla, zeggen ze. Uh, uh, uh, Erkennen, dat is zeg maar de baas van alle bewijzen. En het werd ook breed uitgedragen in de media... ...en het werd als bewijs aange aangevoerd voor de naderende verjootsing van de wereld. En <coughs> zoals de samenleving van Europa toen de tijd bang werd gemaakt met verjootsing... ...zo worden ze vandaag bang gemaakt met islamisering. Moslims staan op het punt om de boel... ...over te nemen in Europa. Mocht je niet weten, beste broeders, dus we staan op het punt om Europa over te nemen. En het is vijf voor twaalf, klinkt het ook heel vaak bij mensen die dat idee uh, verkondigen. Neem bijvoorbeeld het boek Urabië. Urabië, een boek geschreven door Bad Jorg. Ik weet niet of ik het heel correct uitspreek, maar ja, ik ben geen, uh, ken geen Hebreeuws helaas. Het is een uh, uh, um, pseudoniem voor een half-Egyptische Joodse vrouw. Wat doet zij in het boek? Zij waarschuwt voor de islamisering van Europa. Zij waarschuwt voor een Europa waarin straks de sharia zal gelden en waarin de European wordt gereduceerd tot een dhimmie. En de schrijver stelt dat in de jaren zeventig geheime afspraken zijn gemaakt met de Arabische landen. Dus de machthebbers in Europa in die tijd hebben afspraken gemaakt met de Arabische wereld. Waarin zij een deal hebben gesloten. Ze hebben Europa gegeven aan de moslims. En in ruil daarvoor kregen ze olie terug. En zij hebben dus de poorten van Europa uh, opengezet voor de immigratie van moslims. In ruil voor olie. Dat is wat deze mevrouw verkondigt in dit boek. En deze theorie wordt ondersteund en verkondigd door mensen als Hirsi Ali en Geert Wilders en Leon de Winter, et cetera. En in dat boek, is ook heel interessant om te benoemen, legt de schrijver de schuld voor die islamisering bij de sociaaldemocratie. Dus zeg maar bij de PVDA'ers, de theedrinkers. Dat zijn ze overigens al lang niet meer, maar zo werden ze genoemd, de theedrinkers. En dat verklaart ook waarom Andries Breivik in 2011 zijn aanslag richtte op de... Sociaaldemocratie, toen hij die 80 jongeren daar op dat eilandje uh, uh, in koele bloeden neerknalde... ...dat waren allemaal uh, mensen, uh, jongeren die lid waren van de uh, Noorse PVDA. Dus zo ver gaat het dat mensen dit soort theorieën als waar aannemen... ...en dan ook de schuldigen daarvan, uh, uh, zoals in het geval van Breivik, gewoon neerknallen. En opmerkelijk is dat dat ook in de tijd van de nationaal-socialisten zo was... Want wie hielden zij verantwoordelijk voor de verjootsing? De liberalen, de elite. Zij zagen de elite aan als diegene die de verjoodzing faciliteerde. Net zoals dat de uh, uh, uh, anti uh, uh, Islam, uh, uh, predikanten van vandaag de islamisering toeschrijven aan de sociaaldemocratie. Nou, hier zien we dus hele duidelijke overeenkomsten tussen deze twee zaken. En wat we ook hebben onlangs. Kijk, het zijn, het zijn zeg maar, zoals ik al zei, verjootsing werd niet alleen verkondigd op straat of in de populaire cultuur, maar ook in de academische wereld. En zo zie je ook dat islamisering niet alleen verkondigd wordt in straat. Het zijn niet alleen de tokkies die op de PVV stemmen. Het zijn ook de mensen die zich in de academische wereld bevinden. Neem bijvoorbeeld Matschelt Zee. Jonge, ambitieuze vrouw die een promotieonderzoek uh, heeft gedaan, getiteld... ...achter islamisering zit een plan. Dit is niet een, een stukje op een website van een of andere blogger. Dit is academisch werk. Zij is gepromoveerd met dit werk. Titel, achter islamisering zit een plan. En zij stelt in dat uh, promotiewerk... ...dat imams en, en instituten in Europa, et cetera... ...een of ander geheim plan hebben om Europa te islamiseren... ...en dat zij in het geheim, in het geniep werken aan het overnemen van Europa. Het klinkt een beetje als de protocollen van de wijze van Sion. Overigens, dat boek van uh, Arabië, dat wordt ook wel eens de protocollen van de wijze van Mekka genoemd... ...vanwege uh, heel veel overeenkomsten die daarin uh, terug te vinden zijn. Dus dit is wetenschap. Hè? Dit is niet zomaar populaire cultuur. Uh, althans, het heeft zich in de mantel der wetenschap gewikkeld, laat ik het op die manier uh, zeggen... En onlangs kwam er ook nog een andere wetenschapper, Ruud Koopmans. Hij komt met een onderzoek waarin hij stelt dat, na allerlei berekeningen te hebben gedaan... ...50 miljoen moslims bereid zijn om geweld te gebruiken. Nou, niet alleen gaan die moslims Europa overnemen, ze gaan dat ook nog doen met geweld. En ze hebben zo'n groot leger, want 50 miljoen van hen die staan al klaar en staan te popelen om Europa met geweld over te nemen. En... De media doet er, deed er volgens, overigens ook nog een schepje bovenop, want die sprak, die deed een fact-check. NRC kwam met een fact-check, die dacht van, nou 50 miljoen, dat klinkt wel veel, laten we dat is onderwerpen aan een fact-check. En de conclusie van de fact-check was, het klopt. Dus 50 miljoen moslims staan op het punt om Europa met geweld over te nemen. En niet zelden, dit is wetenschap, oké, okay? niet zelden is ook de media er verantwoordelijk voor, voor het verspreiden van nepnieuws. He, waardoor sommige vooroordelen over moslims, bijvoorbeeld dat ze gewelddadig zijn, dat ze Europa met geweld willen overnemen, et Waardoor dat soort vooroordelen worden bevestigd. Of waardoor hele nieuwe realiteiten worden gecreëerd. Dat het mensen testosteronbommen zijn, die vrouwen uh, op klaarlichte dag zeg maar, bejegenen, wat dan ook. Blijkt uiteindelijk allemaal nepnieuws te zijn. Um, kijk bijvoorbeeld, maar goed, nepnieuws. Ik bedoel, als dat zich in de hoofden van de mensen heeft genesteld... ...en als de politici ermee aan de haal zijn gegaan... ...en Kamervragen hebben gesteld... ...of misschien dat het aanleiding is geweest voor nieuwe voorstellen, et ...wetsvoorstellen... ...ja, dan kun je het niet meer uh, uitwissen. Dan heeft het zijn werk al gedaan... ...al bewijs je later, meestal op pagina 8 ergens in een klein stukje in de krant... ...dat het nepnieuws was. Nou, een goed voorbeeld van het nepnieuws is wat we gisteren in de Volkskrant lazen... ...over Zweden. Ja, er is nieuws dat de hele wereld is overgegaan dat Zweden gebukt zou gaan onder geweld van islamitische migranten... en dat het aantal moorden in Zweden toch drastisch was toegenomen... en dat het aantal verkrachtingen waren toegenomen, et cetera. Maar na een fact-check bleek dat het enige geweld wat toegenomen was... het geweld tegen moslims, niet het geweld door moslims. Dit is nepnieuws en dit is hoe nepnieuws bijdraagt aan het demoniseren van moslims. En joden hebben gedurende de geschiedenis zo vaak... ...te kampen gehad met nepnieuws. Ze werden, werden van beticht dat ze christelijke kindjes ritueel slachten. Enzovoort, enzovoort. Ze hebben van alles over zich heen gekregen. En we zien vandaag dat dat ook bij de moslims gebeurt. Dus, zoals de samenleving van Europa toen bang gemaakt werd voor de joden... ...zo worden ze vandaag bang gemaakt voor moslims. Niet alleen in de media en... In de academische wereld, maar ook in de laagdrempelige propaganda-instrumenten zoals prenten, tekeningen, et cetera. Zien we overeenkomsten. Kijk bijvoorbeeld naar deze foto's. Je ziet hier hoe een jood afgebeeld wordt als een soort uh, uh, ongedierte. Ja, want dan mag je het bestrijden, dan mag je het... ...kapot maken, dan mag je het vernietigen als het ongedierte is. En je ziet hoe die over de hele wereld kruipt... ...en de wereld probeert te bemachtigen. Daarnaast zie je een foto van een moslim... ...die ook afgebeeld wordt als, een, als ongedierte... ...en die ook in een keer hè, uit het niets verschijnt... ...en van plan is om die wereld op te eten. Daarboven zie je, voor mij uh, links... ...daar zie je hoe de moslim uit Europa naar boven komt... ...met zijn boze gezicht en ook met alle... Vooroordelen die bij een moslim horen. Dat boze, dat baard. En, of tenminste, de baard is geen voordeel, maar het is een karaktereigenschap waar de moslim mee wordt gecharacteriseerd. Hetzelfde zie je met de Jood daarboven. Al die typisch Joodse karaktereigenschappen zijn zichtbaar. De zogenaamde grote neus, et cetera. En hij heeft die bol vast met andere woorden... de verjoodsing is een feit. Kijk bijvoorbeeld uh, uh, rechts. Of wat is het voor mij? <laughs> rechts. Rechts in de hoek. Hoe de Jood ook weer neergezet wordt... Met dat stereotype wat altijd op hem geplakt wordt. Achter een gordijn verschuilt hij zich. Want hij is allerlei geheime plannen aan het smeden om de wereld over te nemen. En daarnaast hoe de moslim wordt neergezet met zijn stereotype. De boze, schreeuwige moslim die niet voor reden vatbaar is... maar alleen kan vernietigen en, en, en geweld kan gebruiken. Dit is propaganda. We zagen het bij de joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. En we zien het bij de moslims vandaag de dag. En we zien ook overeenkomsten... ...in de specifieke stigma's en de manieren waarop die aan het volk werden opgedrongen. Bijvoorbeeld, Joden als vreemde indringers neerzetten... ...die als een soort plaag Europa overspoelen. Zo werd gesproken over de Jood. Overigens, Geert Wilde spreekt niet voor niks over de tsunami van de islamisering. Met andere woorden, dit is een fenomeen, daar kun je niks tegen doen. Dit is vernietigend, dit komt Europa binnen met vernietigende kracht. Ik heb een filmpje wat ik even wil laten zien. Even kijken hoe ik hier uitkom nu hoor. Kun je me helpen, Georgie? Even kijken. Kan de microfoon erbij? Het filmpje illustreert heel goed... ...op welke manier die demonisering en die dehumanisering tot stand komt. Van boven de heet het haal. Ja, daarboven ergens, ja. Oké. Okay. Wij zouden ons waarschijnlijk niet zo intensief met hen bezighouden als zij in hun Oosters vaderland waren gebleven. Maar het cosmopolitisch wereldrijk van Alexander de Grote, dat zich van voor Azië tot halfwegs de Middellandse Zee uitstrekte, en vooral het wereldrijk der Romeinen dat geen grenzen kende, wekte de handelsinstincten en de scherflust der Joden op en weldra overstroomden zij de landen om de Middellandse Zee. Terwijl tal van Joden in de grote steden in de handels- en verkeerscentra deze landen bleven hangen, trok een ander deel rusteloos verder naar Spanje en vandaan naar Frankrijk, Zuid-Duitsland en Engeland. En overal maakten ze zich onbemend. Want eind van deze eeuw ...verviervoudigt de bevolking van Afrika. Van 1 naar 4 miljard mensen. En vele daarvan komen hier naartoe. En het allerbelangrijkste is daarom dat u dit keer niet thuis blijft... ...maar echt naar de stembus gaat. Want alleen dan blijft Nederland Nederland. Nou, als je dit vijandsbeeld maar lang genoeg blijft herhalen... ...op verschillende niveaus, dus in de wetenschap, in de media, in de populaire cultuur dan groeit er een hele generatie op die niet beter weet... dan dat dit volk gevaarlijk en slecht is. En dat het voor de eigen veiligheid... en voor het voortbestaan van de eigen natie... van essentieel belang is om actie te ondernemen tegen, de, tegen deze mensen. Nou, als die demonisering voldoende tot stand gebracht is... en de mensen voldoende overtuigd zijn van het feit dat dat volk slecht is... wanneer de mensen echt beginnen te geloven dat die mensen niet deugen, dan kunnen er concrete stappen tegen hen worden ondernomen. Bijvoorbeeld wetgeving, waarmee die groep of de rechten van die groep worden afgenomen en waarmee ze worden gedegradeerd tot de tweede burger. En wij zien bijvoorbeeld dat de anti-Joodse maatregelen vooraf zijn gegaan aan de deportaties. En om even nog terug te komen op een disclaimer. Als we het hebben over soortgelijke anti-moslim maatregelen die wij vandaag zien... ...dan wil dat niet zeggen dat ik daarmee claim dat noodzakelijkerwijs op korte termijn daar ook deportaties op zullen volgen. Op het punt van chronologische volgorde van gebeurtenissen, et cetera... ...en het tempo waarmee die gebeurtenissen zich hebben opgevolgd... ...op dat punt claim ik absoluut niet dat er overeenkomsten zijn. Maar waar die overeenkomsten wel zijn, is... ...in het type maatregel... ...en de manier waarop die maatregelen zijn genomen. He? Een van de manieren bijvoorbeeld waarop de anti-Joodse maatregelen genomen werden... ...is om heel geleidelijk toe te werken aan het ware doel. En maatregelen in eerste instantie niet per se als tegen de Joden te presenteren... ...maar de criteria van een bepaalde uh, uh, maatregel zodanig te formuleren dat je er niet direct uit kunt begrijpen dat ze per se tegen Joden gericht zijn. Bijvoorbeeld de openbare verordening in zaken ambtenaren. Dat was een wet die aangenomen werd om eh, Joden te weerhouden... om functies te bekleden in de overheid, et cetera. Die werd in eerste instantie zo geformuleerd... dat het leek alsof die voor meerdere dan alleen Joden van toepassing was. Waarom wordt dat gedaan? Om natuurlijk publieke verontwaardiging tegen te gaan... of eventueel protesten, hè, want ik eh, bedoel... Je kan wel bezet zijn een sterk leger hebben, maar niemand zit te wachten op protesten. En iets soortgelijks, zoals ik hier zojuist schets, iets soortgelijks zie je ook bij het niqabverbod. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Want wat wordt er gezegd? Iedereen weet natuurlijk dat het de moslims raakt. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar officieel, officieel is het geen anti-moslim maatregel. Want het geldt namelijk ook voor de helm. Het geldt ook voor de bivakmuts. Etcetera, dus het is niet per se tegen moslims uh, gericht. En het wordt ook heel correct het verbod op gezichtsbedekkende kleding genoemd. Nou heb je mensen die met carnaval allerlei gekke kleding uh, uh, aantrekken, dus ze hebben daar rekening mee gehouden en in de clausule behalve voor culturele aangelegenheden zoals carnaval, etcetera. Dus met andere woorden, het is voor de moslims. Waar we ook overeenkomsten zien, is in de manier waarop heel bewust werd aangestuurd op een scheiding van Joden en niet-Joden. Dat was iedereen, want wie was een Jood? Dat, moest, dat was niet vanzelfsprekend, dat moest worden gedefinieerd. Wie was een Jood? Dat was iedereen die tenminste één Joodse grootouder had. Joden werden op die manier geclassificeerd. Als je één opa had die een Jood was, behoorde jij tot de Joodse gemeenschap... En wat de mate van assimilatie of integratie of aanpassing ook was. Wat je ook had bijgedragen aan, uh, aan Nederland, wanneer in die recentelijke stamboom uh, tenminste één Jood te traceren was, dan was je een Jood. En dat deed mij heel veel denken aan de manier waarop allochtonen worden geclassificeerd. Hè? Wat is, wie is een allochtoon, of wie was een allochtoon, want we mogen officieel dat woord niet meer gebruiken. Dat was iemand van wie tenminste één ouder in het buitenland was geboren. Nou, op een gegeven moment krijg je natuurlijk, als je maar lang genoeg in Nederland blijft, dat de derde en de vierde generatie uh, uh, uh, kinderen, dat ze ouders hebben die beide in Nederland geboren zijn. Dus dan zou je officieel een Nederlander zijn. Dan zou het predicaat allochtoon niet meer op jou van toepassing zijn. Maar precies op dat moment, dus op het moment dat die derde en vierde generatie uh, uh, begint te komen, op dat moment kiest de overheid ervoor om de term allochtoon af te schaffen. Want het zou namelijk te stigmatiserend zijn. Het zou voor een tweedeling in de samenleving uh, zorgen, et cetera. Nou, waar zijn ze dan meegekomen? Nederlanders met een migratieachtergrond. Wat wil dat zeggen? Dat is iemand van wie de voorouders ooit een keer naar Nederland zijn gemigreerd. Dus kon je eerst nog van dat predicaat allochtoon af als beide ouders in Nederland waren geboren. Nu ben je tot in de lengte vandaag die andere Nederlander. ...die officieel niet in Nederland hoort. En het heel bewust handhaven van de scheiding... ...dat blijkt ook uit heel veel moties die de PVV de afgelopen jaren heeft ingediend. Ik raad jullie aan als je enigszins een begrip wil kweken van... ...wat moslims mogelijk te wachten staat in de toekomst... ...om alle moties te bestuderen die de PVV van 2010 tot vandaag heeft ingediend. En dat, dat werk is al gedaan door een journalist van RTL4... ...en wanneer je dat leest... Dan lijkt het alsof je het partijprogramma van de Nationaal Socialisten leest. Van de partij van Hitler. En dat zeg ik niet, dat zeg ik gebaseerd op feiten. Dat zeg ik niet uit een uh, emotionele kronkel. Dus doe dat, het staat op internet. De PVV die is bewust bezig met het aanbrengen van die scheiding. Want wat blijkt uit die uh, moties die ze hebben ingediend? Zij pleiten voor het stopzetten van etnisch mengen van leerlingen op scholen. En alle projecten die erop gericht zijn om witte en zwarte scholen met elkaar te vermengen, die zeggen zij te willen stoppen. En overigens, als we over de PVV spreken, want hè, vaak willen me, het gevoel van urgentie ontstaat niet wanneer we over de PVV spreken. Want dan denken mensen, ja, maar dat is toch die partij waar niemand het mee eens is. Maar dat zijn toch die, die gekken die uh, allerlei rare voorstellingen doen, uh, voorstellen doen. Het gaat niet om de PVV. Zelfs al zou de PVV vandaag ophouden te bestaan. Zelfs al zou Geert Wilders zich bekeren tot de islam, het gaat om, de, om dat gedeelte van de bevolking die dat wil en die dat vindt en die, die anti uh, uh, dat anti-islam sentiment wil terugzien in beleid. Dus als de PVV en Geert Wilders er niet zijn, dan zal er altijd wel iemand zijn die dat sentiment weet ...te gebruiken voor politiek gewin. Dat is nu eenmaal democratie, het, de wil van het volk. Het gaat niet om PVV. Het gaat om 2,6 miljoen mensen die dat willen. En dat sentiment zal er blijven, dus er zal altijd iemand gebruik van gaan maken. En je ziet ook overigens hoe traditionele partijen langzaam richting de PVV verschuiven... ...omdat ze dat electorale succes daarin zien. Nou, in geval van de Joden leidde... Uh, uh, uh, ...die scheiding tussen Jood en niet-Jood gegeven met tot iets heel extreems... ...namelijk de Arier verklaring. Ariërverklaring, dat is dat de mensen getuigenis moesten afleggen... ...over hun raciale afkomst, oké, okay? zodat ze kunnen bewijzen dat ze geen Jood zijn. Nou, de laatste tijd horen wij verschillende uh, partijen die voorstellen doen om moslims allerlei verklaringen te laten tekenen. Participatieverklaring, een of andere Forum voor Democratie kwam gisteren of afgelopen dagen ook nog met een bepaalde verklaring die moslims moeten gaan uh, uh, tekenen. En het meest in de oog springend van al die verklaringen is de, shari de sharia-verklaring van Wilders, of de anti-sharia-verklaring. Wat moet de moslim doen? Hij moet deze verklaring tekenen. ...en hij moet verklaren dat hij daarmee afstand doet van de Koran... ...en afstand doet van de sharia... ...zo niet, dan wordt hij gedenaturaliseerd. Dat is een motie die de PVV heeft ingediend. Het voorstel is natuurlijk verworpen door eh, traditionele partijen... ...maar vergeet niet, wanneer we naar dit soort dingen kijken en denken... ...ah, maar dat zal toch nooit beleid worden... ...vergeet niet dat heel veel van de anti-Joodse maatregelen... ...die Hitler in 1933 of in de jaren 30 invoerde dat die al bedacht waren in de jaren twintig. En dat zij toen ook uitgelachen werden door de elite. En dat zij toen ook weggezet werden als een stelletje uh, uh, uh, domboos... die geen begrip hebben van rechtsstaat en democratie, et cetera. Maar nog geen tien jaar later was het beleid. Een van de geliefde maatregelen die de nazi's overal doorvoerden... was het verbod op de rituele slacht. In Nederland werd deze verordening op 31 juli 1940 genomen. En dat is nou typisch zo'n pestmaatregel. Of een maatregel om te pesten, bedoel ik. De nazi's hadden er geen problemen mee om miljoenen mensen af te slachten alsof het kippen zijn. Maar ze hadden er wel problemen mee dat de joden vanwege hun religieuze overtuiging dieren op een rituele manier slachten. Dus dat doe je om mensen te pesten. En niet geheel toevallig zien wij juist diezelfde maatregel, juist nu... Nu we zien dat vooral moslims daarvan gebruik maken. juist nu zien wij die maatregel. Eh, dat, dat de politiek die maatregel wil, wil eh, invoeren. En ik persoonlijk denk ik dat als er geen oppositie was. juist van de Joodse kant. dat die maatregel al lang was doorgevoerd. Denaturalisering. is ook een maatregel die tegen Joden genomen werd. De elfde verordening van de Nurembergwetten bepaalde dat Joden die naar het buitenland emigreerden hun staatsburgerschap verloren en dat ze hun vermogen aan de overheid kwijtraakt. Oké, okay, de Nurembergwetten, dat zijn de wetten die tegen de Joden zijn ge uh, gemaakt in 1935. Allerlei verordeningen, verordeningen kwamen op uh, een van de wetten die ging over denaturalisatie. En op een gegeven moment werd bepaald dat Joden hun paspoort, om het even in termen te zeggen, werd afgenomen op het moment dat ze uitreisden naar het buitenland. En hun bezittingen werden geconfiskeerd door de staat. Nou, onlangs, een paar weken geleden nog... ...besloot de overheid ook, de Nederlandse overheid... ...vandaag, een aantal, een aantal weken geleden is de, het voorstel door de Eerste Kamer gegaan... ...besloot de overheid om staatsburgerschap af te nemen... ...van in het buitenland verblijvende moslims... ...waarvan aangenomen wordt dat ze meevechten in oorlog... Hetzelfde geldt overigens niet voor Nederlanders die zich aansluiten bij het Israëlisch leger. Wat er jaarlijks ook heel veel zijn. Hetzelfde geldt niet voor mensen die vanuit Nederland mee gaan strijden aan de kant van de Koerden. Het geldt voor moslims. Dan kun je zeggen, ja maar die jongens hebben zich aangesloten bij een terroristische organisatie. Dus dan hebben ze gekozen. Dan verdienen ze het niet meer om Nederlander te zijn. Goed, wie zegt dat die maatregel in de toekomst niet wordt uitgebreid voor andere moslims? Bijvoorbeeld degenen die geen afstand willen doen van de Koran... ...zoals Geert Wilders in die anti-sharia-verklaring klinkt. Ja, want dat is wat Wilders wil doen. Neem je geen afstand van de Koran... ...teken je dus die sharia-verklaring niet... ...word je gedenaturaliseerd. Wie zegt dat dat in de toekomst niet voor hen zal gelden? Wie zegt dat het niet in eerste instantie voor één groep moslims wordt toegepast... ...en vervolgens voor een andere groep moslims... ...en dat die moslims als ze dat niet willen... Dat ze dan vervolgens opgesloten worden in een of andere strafkamp. Zoals dat met de Joden ook gebeurde. En niet geheel toevallig is een van die strafkampen al aanwezig in Nederland. En niet geheel toevallig bevindt die strafkamp zich op hetzelfde grondgebied als waar het strafkamp, de strafkamp voor de Joden zich bevond. Of zeg ik nou iets wat heel onbekend klinkt. In Vught was een strafkamp waar de Joden naar afgevoerd werden. En ook heel veel andere dissidenten van de staat. En in Vught vandaag op hetzelfde grondgebied zien wij een terroristenafdeling, waar uitsluitend moslims worden opgesloten. En dan zul je denken, nou die hebben waarschijnlijk een aanslag gepleegd, want het is een terroristische afdeling. Er zitten mensen die facebookten, als het een werkwoord is. Die twitterden, die stukjes schreven over Syrië, et cetera. die zitten daar. Zo'n 70% van de mensen die daar zitten wordt uiteindelijk vrijgesproken omdat er helemaal geen bewijs tegen hen is. Overeenkomsten zijn er in overvloed, alleen we willen soms niet goed kijken. Uh, sterker nog, waarom zeg ik dit? Waarom zeg ik dat die maatregel mogelijkerwijs zou kunnen uitgebreid worden naar andere moslims? Omdat dat in geval van de joden ook zo is gegaan. Want die denaturaliseringsmaatregelen die golden in eerste instantie alleen voor de oostjoden. Wie waren de Oostjoden? Dat waren de meer orthodoxe Joden die vasthielden aan hun gebruiken, die vasthielden aan hun rituelen. Dat waren ook vaak de wat armere Joden. En veel van de Westjoden die keken neer op, uh, uh, op die Oostjoden. En die, zagen hun, die, die hielden hun ervan, uh, voor verantwoordelijk dat hun gedrag en het feit dat zij vasthielden aan hun religie, dat dat het antisemitisme aanwakkerde. Ja? Zoals heel veel moderne moslims vandaag ook doen. De zogenaamde militante moslims verantwoordelijk houden voor de ellende en moslimhaat En op hen neerkijken en zeggen dat zijn allemaal zolderkamer die er... Hè? Dat was toen ook. Dus de maatregel gold in eerste instantie alleen voor een specifieke groep Joden. Die al binnen de Joodse gemeenschap zelf waren een soort van uh, uh, uh, uh, buitenbeentje waren. Maar later werd het ook op heel veel prominente Joden toegepast. Zelfs Albert Einstein verloor zijn... Duits paspoort. Dus de relativiteitstheorie bedenken is geen garantie op uh, ontkomen aan denaturalisering. Goed, uh, op het gebied van anti maatregelen, ik kan hier heel lang over doorpraten. Uh, er zijn echt heel veel overeenkomsten. Uh, maar helaas, we hebben de tijd niet. Uh, uh, nogmaals, op het gebied van type maatregel en de manier waarop ze genomen werden, daar zitten de overeenkomsten ik zeg niet dat per se de tijdsgeest hetzelfde is en de conclusie uiteindelijk hetzelfde zou zijn, et cetera kijk bijvoorbeeld naar het feit, om nog één ding te noemen uh, uh, uh, waarop de joden het verboden werd om sommige beroepen uit te voeren oké, okay? zoals deelnemen in de luchtbeschermingsdienst of overheidsfuncties et cetera, er zijn mensen, partijen die ook pleiten om moslims uit te sluiten voor bepaalde beroepen ze mogen niet op Schiphol werken of in de omgeving van Schiphol de VVD kwam laatst met salafisten weer uit het leger. Dus we zien daar ook enigszins overeenkomst. Goed, nu hebben we overeenkomsten gezien, beste broeders en zusters, tussen joden en moslims op het gebied van de wijze van demoniseren en criminaliseren en soms zelfs dehumaniseren. We hebben overeenkomsten gezien tussen anti-joodse en anti-moslim maatregelen. Maar er zijn ook overeenkomsten met de manier waarop joden zelf omgingen. Met die anti-Joodse maatregelen. En met dat anti-Joodse klimaat. En wat opvalt... Wat opvalt is de enorme naïviteit van Joden toen de tijd. Buitengewoon naïef. Als je bedenkt dat Duitsland al sinds 1933... ...structureel anti-Joodse maatregelen doorvoerde... ...en dat de, Nuremberger, de wetten in 1935 de Joden al hun rechten ontnamen... En als je dat tegen de achtergrond houdt van die eeuwenlange uh, uh, vervolging en antisemitisme, et dan is het opmerkelijk. Buitengewoon opmerkelijk dat de Joden zo goed gelovig waren. En in veel gevallen zelfs actief meewerkten aan het versoepelen en versnellen van hun eigen vervolging en van de deportaties. Terwijl in Duitsland het Joodse vraagstuk openlijk werd uitgevoerd dachten Joden in Nederland dat er voor Nederland geen Joods vraagstuk was. En waarom dachten ze dat? Omdat de Rijkscommissaris, zij is inkart, door Hitler aangesteld om Nederland te runnen. Hij hield een, een geruststellende toespraak in de ridderzaal... op de dag dat Nederland capituleerde en Nederland overgenomen werd door de Duitsers. Dus men dacht, nou ja, die gast die spreekt wel aardig. Het zal zo'n vaart niet lopen met die Duitsers. Terwijl in werkelijkheid de Duitsers bezig waren met een bepaalde strategie. Want ze waren nog bezig met oorlog voeren in Frankrijk. Dat kostte ze tijd, dat kostte ze energie. En ze wilden niet dat ook in Nederland ellende zou ontstaan en oproer. Dus in eerste instantie wilden ze de good guy zijn. En tegen beter weten in kregen zij het voordeel van de twijfel. Van Nederland, van Nederlanders, van het Nederlandse ambtenarenapparaat. De regering was gevlucht, maar het ambtenarenapparaat was er nog. En van de Nederlandse Joden. En het zijn dat soort geruststellende uitspraken van politici waar moslims vandaag ook tegen beter weten in hun hoop in plaatsen. Kijk eens, zeggen ze dan. De premier twittert, fijne Ramadan. Heeft hij overigens één keer gedaan in 2015. Daarna kreeg hij zoveel kritiek over zich heen dat hij het in 2016 niet meer aandurfde. Maar ze zeggen, kijk eens wat geweldig, de premier wenst ons... Fijne Ramadan en ondertussen vergeten ze de scala aan anti-islam maatregelen die de VVD zelf en de premier zelf nemen. Naïviteit, beste broeders en zusters, is misschien wel de grootste vijand. Denken dat als je maar voldoende aanpast, voldoende integreert, voldoende assimileert, dat je dan zult worden geaccepteerd. Voorbijgaand aan het feit dat de vervolger ideologisch gemotiveerd is. De vervolger heeft geen probleem. ...met joden die problemen veroorzaken... ...de vervolger heeft problemen met joden. De anti-islam partijen hebben geen probleem met Marokkanen die overlast veroorzaken. De anti-islam partijen hebben problemen met de islam. Dus het probleem kan alleen weggenomen als het probleem wordt weggenomen. Dus de islam. In het geval van de joden ging het... ...ja, het was een ras, daar kon je niet van afkomen. Maar de moslim kan bekeren tot een ander geloof. En misschien... ...misschien dat het dan... Dat hij zichzelf kan redden. We hebben overigens voorbeelden uit de geschiedenis... dat zelfs bekeren tot een andere religie geen garantie was. In el-Andalus, toen el-Andalus viel... Ik zal daar niet te lang bij stilstaan. dan gaan we inshallah-ta'ala op een ander moment op in. Maar daar bekeerden de moslims zich tot het katholicisme. En nog steeds waren ze tweede En uiteindelijk werden ze nog steeds onderworpen aan marteling. En uiteindelijk allemaal verdreven of vermoord. Dus, naïviteit... He? En dan te bedenken dat moslims vandaag de dag bij lange na niet zo goed geïntegreerd zijn als joden toen waren. Dat wij absoluut niet ge geassimileerd zijn zoals de joden uh, toen waren. Joden waren over het algemeen seculier, sommigen waren zelfs bekeerd tot het christendom, anderen namen officieel afstand van hun religie. En ze waren ook van economisch belang voor het land waar zij leefden. In veel grotere mate dan wij dat zijn voor de landen waar wij leven. Maar dat alles heeft hen niet gered van de ondergang. Joden dachten in 1933 in Duitsland nog dat zij indruk konden maken op de Duitsers door boeken te schrijven over hun bijdrage aan de Duitse cultuur. Een uh, Leopold Oelstein die begon te schrijven. Kijk eens wat Joden allemaal gedaan hebben voor Duitsland. En een jaar later verboden de nazi's de publicatie van dat boek. Ze schreven over Joden die offers hadden gebracht in de Eerste Wereldoorlog. Om maar aardig gevonden te worden en lief gevonden te worden. Zoals ook heel veel moslims vandaag schrijven over de Marokkanen die deel hebben genomen aan de Tweede Wereldoorlog. etc. Te vergeefs. Niemand was geïnteresseerd. Joden namen soms afstand van hun mede-Joden. Die te orthodox waren. En ze verweten hen dat zij antisemitisme aanwakkerden. Zoals moslims vandaag ook heel vaak afstand nemen van salafisten, van orthodoxen, et cetera, et cetera. Maar het mocht allemaal niet baat. Nederlandse joden beschouwden de Duitse en de Oost-Europese joden die naar Nederland vluchtten voor de vervolgingen. Want die waren daar veel eerder begonnen dan in Nederland. Dus die vluchten naar Nederland. En de Nederlandse joden, niet iedereen, ik praat even in termen van algemeenheid, maar... Eh, dat is vanwege tijdgebrek. Veel van hen beschouwden die vluchtelingen als een last. En ze beschouwden de ellende die zij daar meegemaakt hebben... ...alsof zij dat over zichzelf hadden afgeroepen... Om, ...vanwege het orthodox vasthouden aan hun religie. En de Nederlandse Joden dachten dat als wij gezagstrouw blijven in Nederland... ...dan zal ons niks overkomen. Zoals ook heel veel moslims vandaag de dag de vluchtelingen beschouwen als een last... ...en hen verantwoordelijk voorhouden dat de partijen nu radicaliseren, Maar het mocht allemaal niet baat. Joodse vertegenwoordigers... ...dachten dat samenwerken met degene... ...die dus openlijk hun haat aan het verkondigen waren... ...ze dachten dat samenwerken met hen de beste manier was om te ontkomen aan vervolging. Zelfs, ze dachten dit zelfs... ...toen het antisemitisme compromisloze ...vormen aan het aannemen was. Zelfs toen bleven de Joodse leiders geloven in dialoog met de nazi's. Samenwerken met de nazi's werd door Joodse leiders gezien als het beste antwoord... ...op de toenemende druk. In Nederland richtten de Duitsers bijvoorbeeld de Joodse Raad op. En de Joodse Raad was een orgaan, een vertegenwoordigend orgaan van Joden. En vanaf het begin, het prille begin, ...was dat al een orgaan dat de Duitsers gebruikten om anti Joodse maatregelen door te voeren en later zelfs de deportaties te faciliteren en gesmeerd te laten verlopen. Joodse organisatie. Ze kregen een platform van de Duitsers, het Joodse Weekblad. Alle andere Joodse bladen en kanalen werden verboden. Dus de Joodse Raad was het officiële spreekbuis van de Joden in Nederland. En in die Joodse Raad, subhanallah, zie je heel veel van de dingen die je vandaag ziet in islamitische organisaties, die door de overheid zijn opgezet of geïnitieerd. Namelijk, ze fungeren voornamelijk als een doorgeeflijk van de overheid, eenrichtingsverkeer. Namelijk, de vertegenwoordigers daarvan zijn voornamelijk bezig met het vormgeven van hun carrière. De vertegenwoordigers daarvan kunnen nooit een ferm standpunt innemen tegen de overheid. Ze roepen hun onderdanen op om de, de, de, de overheid te alle tijden te gehoorzamen. En... ...al dan niet onbewust werken ze mee aan het uitvoeren van anti-Joodse... ...bij de Joodse Raad en bij de organisaties die wij vandaag bij de moslims zien... anti maatregelen Al dan niet onbewust. Ik zeg niet dat het bewust gedaan wordt. Maar door dat toegeven en meegaan en, en, en appeasementpolitiek... ...en denken dat het wel goed komt als je maar gehoorzaam bent... ...faciliteren ze in feite die anti-islammaatregelen. En in het geval van de Joodse Raad ging dat zover... ...dat zelfs gevoelige informatie over mede-Joden met de Duitsers werd gedeeld. Dus als de Duitsers een groep Joden wilden uh, uh, hebben om te deporteren of wat dan ook... ...dan werd er soms een lijst overhandigd van. Vaak ook onder valse voorwenselen. Van nou, daar en daar zijn Joden. Uh, ze riepen hun onderdanen op om zich te registreren voor de werkstelling. Hun weekblad werd gebruikt om Joden te informeren over de anti-Joodse maatregelen... ...zoals bijvoorbeeld de invoering van de Gele ster. Kwam dan het Joodse weekblad, jongens, vanaf morgen dragen wij de gele ster. Sterker nog, die gele ster kon je ophalen op partijkantoren van de Joodse raad. Iedereen, of niet zelden, werd die positie door de Joodse vertegenwoordigers ook gebruikt om de eigen belangen te dienen. Ik noem, nu, ik noem de overeenkomsten tussen de Joodse raad en moslimorganisaties die wij vandaag zien, die ook door de overheid zijn geïnitieerd. Die werden dus gebruikt, die posities, om... De eigen belangen te dienen. De persoonlijke belangen. Bijvoorbeeld het uitschakelen van concurrent. De voorzitters van de Joodse raad plaatsten een van hun concurrenten... ...moedwillig op de deportatielijst. Deze mag u niet meenemen. Waarom? Ze zagen hem als concurrent. Iemand die misschien hun positie zou kunnen overnemen. En dat deed me zoveel denken aan die lijst waar bepaalde islamitische organisaties vandaag mee bezig zijn. Die, die, die haatimamlijst. Die ze samen met de overheid aan het opstellen zijn. Wie mag bepalen wie een haatimam is? Die persoon die de organisatie vertegenwoordigt. Wie zal hij erop zetten? Ja, mensen die anders zijn dan hij. Mensen die hij als een bedreiging ziet. Maar Deze verkondigde standpunt waar ik het niet helemaal mee eens ben. Haatimam. Op de lijst. Die mag Nederland niet binnenkomen. De Joodse raad kreeg op een gegeven moment ook vrijstellingen van de Duitsers. Want ze hadden die Joodse raad natuurlijk nodig. Ze konden niet iedereen zomaar deporteren. Ze kregen vrijstellingen en die vrijstellingen werden verdeeld onder hun vrienden en familieleden en mensen die voor de Joodse Raad werken. Maar op een gegeven moment hadden die, Duits die Duitsers hadden ook gewoon quotas. Er moest gewoon een x aantal mensen afgevoerd worden. Dus als je een opdracht kreeg, jongens, 30.000 man moet deze week afgevoerd worden, dan moesten die in de treinen gaan zitten. Dus nadat ze vrijstelling hebben gehad, kwam het wel eens voor dat die Duitsers niet aan die quotas toekwamen dan werden een aantal vrijstellingen weer ingetrokken. En dan moest de Joodse raad gaan discussiëren over wie zij van wie zij de vrijstelling zouden intrekken. Dus wie van onze organisatie, van onze vrienden, familieleden, gaan we op die deportatielijst zetten? En subhanallah, de voorzitters van de Joodse raad, David Cohen en Abraham Asscher, die overigens de opa is van de huidige minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, Zelfs deze twee mannen zijn uiteindelijk gedeporteerd. Dus al dat meedoen... ...mocht niet baten. Zelfs niet. Voor de twee meest prominente leden van de Joodse Raad. Tot slot, beste broeders en zusters. Ik ben al een tijd bezig, zie ik. Mijn advies is... sta je niet blind op de relatieve vrijheid... ...waarmee je nu nog je religie kunt beleiden sta je niet blind op de waarborging van jouw veiligheid. Want er zijn heel veel indicatoren die erop wijzen... dat de toekomst wel eens een hele andere wending kan gaan nemen. Als je het weer wil voorspellen... het weer voor morgen, als je dat wil voorspellen... dan kijk je niet naar hoe de hemel er vandaag uitziet. Maar je kijkt naar welke bewolkingen er jouw kant op komen. En dan kun je voorspellen wat voor weer het morgen gaat worden. De opkomst van het populisme... ...is een storm die niet te stoppen is. Internationale verdragen... ...die de vrijheid van moslims en de vrijheid van religie van moslims nu nog garanderen. En internationale samenwerkingsverbanden zoals de EU en de Verenigde Naties... ...waar burgerrechten nog gewaarborgd worden. Dat soort organisaties en dat soort verdragen worden door heel veel politieke partijen... ...als een obstakel beschouwd voor het uitrollen van hun anti-islam agenda. We hebben vorige keer mogen aanschouwen hoe een groep wetenschappers in de Bali openlijk spraken over het moslimvraagstuk. En een van hen zei dan, ik heb wel een oplossing, maar ik heb een probleem. Internationale verdragen. Dus op een gegeven moment, wanneer het nationalisme toe zal nemen, en die roep die klinkt heel luid tegenwoordig. Dan zul je zien dat mensen gaan aansturen op het uittreden van de Europese Unie. Op het negeren van internationale verdragen. Want dan heb je ook geen verantwoording meer af te leggen aan internationale instituties. Als je er geen onderdeel meer van bent. Welke ingrediënten, beste broeders en zusters, zijn nog nodig om het anti islamklimaat in een acceleratiefase te doen belanden? Kun je wat bedenken? Een economische crisis... Weet, beste moslim, dat de mate van tolerantie jegens minderheden, Tolerantie die we zien. Ik zeg niet dat die er niet is. Weet dat de mate van tolerantie niet meetbaar is in tijden van economische voorspoed. In tijden van economische voorspoed heeft iedereen de luxe om principes te bezitten. Maar als mensen hun banen beginnen te verliezen... ...en de welvaartsstaat begint af te brokkelen... En de schappen bij de Albert Heijn hebben misschien niet altijd meer dat kilootje brood wat je gewend was te kopen. Dan zal tolerantie voor andersdenkende en andersgelovigen absoluut geen prioriteit meer zijn. Zeker niet. Als er partijen zijn die de moslims verantwoordelijk houden voor die economische crisis. Tot slot weet dat ik maar in hele beperkte mate overeenkomsten tussen jodenvervolging en moslimhaat heb kunnen aantonen uh, de tijd is veel te kort om dat uitgebreid te doen dus inshallah zullen wij daar in de toekomst uh, vaker op gaan terugkomen maar wat mij wel enigszins betreurt, en dat zeg ik echt met pijn in het hart is dat de bijdragers die wij zien van prominente joden aan het creëren en in stand houden van dat anti-islam klimaat, dat doet echt pijn ik zie bijvoorbeeld een Joodse advocaat, Abraham Moskowitz... ...die ervoor kiest om wilders te verdedigen. Ik zie een minister, kleinzoon van een gedeporteerde Jood... ...die onderzoeksresultaten manipuleert om moslims in een kwaad daglicht te plaatsen. Zoals Lodewijk Asscher heeft gedaan met het Motivaction-onderzoek. Ik zie Joodse belangenorganisaties. Ik zie Joodse belangenorganisaties, zoals het Sidi bijvoorbeeld lokale overheden en universiteiten intimideren en onder druk zetten om ons, onze vrijheid van meningsuiting te ontnemen. En dan denk ik, dan denk ik, wanneer ik die jodenvervolging bestudeer, dan denk ik, jongens, jullie zouden toch beter moeten weten. Juist jullie. anilhamdulillahi rabbil alameen. khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa Thank <laughs> you.